1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer stapt op. Volgende week dinsdag legt hij zijn functie neer, zo bevestigt zijn woordvoerder. De Graaf kwam deze week in opspraak door berichten over zijn rol bij de inhuldiging van de koning. Hij zou hebben voorkomen dat PVV-leider Wilders deel uitmaakte van de commissie van in- en uitgeleide in de Nieuwe Kerk. Volgens de Graaf zal de discussie over zijn persoon niet meer weggaan. Hij blijft wel senator. De Nederlandse kerken erkennen schuld aan de slavernij. De Raad van Kerken komt vandaag met een verklaring... waarin staat dat ook de kerken bij de slavenhandel betrokken waren. Slavernij werd door de kerken altijd goed gepraat. Er werd systematisch de andere kant op gekeken. zei voorzitter van der Kamp in het tv-programma Knevel en van de Brink. En dat gebeurde omdat er veel geld mee werd verdiend. Nederland was een van de laatste landen waar de slavernij werd afgeschaft. Dat gebeurde officieel op 1 juli 1863, binnenkort 150 jaar geleden.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 De VO-raad stelt voor om ook de diploma-uitreikingen van andere scholen waar mogelijk fraude is gepleegd uit te stellen, tot na 27 juni. De schoolbesturen in Rotterdam hebben dat besluit al genomen. Leerlingen die gefraudeerd hebben kunnen nog tot vanmiddag gebruik maken van de inkeerregeling. Ze moeten zich dan melden bij de directie van hun eigen school. Het weer nog, vannacht eerst nog wat regen en van het westen uit opklaringen. Overdag eerst zon, smiddags ook wolkenvelden, het blijft droog en het wordt 17 tot 20 graden.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 We hebben het over windmolens in het eerste uur en we hebben het ook over in dit uur over windmolens en alternatieve energie. Wat voor ervaring heeft u met windmolens? Vragen aan Lammert Prins, kom maar door. Heeft u een windmolen uh, in uw achtertuin en u wil weten, uh, vertellen hoe dat gaat. 0800 1121, dat is ons telefoonnummer. Lammert, uh, we hebben het over windmolens gehad, we hebben het over uh, zonne-energie gehad. Zonne-energie, zeiden wij straks aan het einde van het eerste uur... is, is eigenlijk logischer om nu in te gaan zetten... Uh, als het gaat om um, nou ja, het grootschalig verduurzamen van onze energie. Um, en het, we eindigen eigenlijk met die planologische aspecten daarvan. Want uh, ook zonnepanelen plak je niet zomaar eventjes in een landschap. Als we doen wat, wat er ook bijvoorbeeld in uh, uh, Spanje uh, is gebeurd... Namelijk, Farms, gewoon echt boerderijen bestaande uit uh, zonnepanelen. Is, is dat ook een optie voor Nederland? Het is in ieder geval een optie die door uh, de gemeente van de ploeg uh, wordt voorgesteld. Om inderdaad zonneparken aan te leggen. Hè, op onrendabele uh, terreinen. Hè, de, de terreinen die over zijn of die tijden niet gebruikt worden. Hè, in de landbouw heb je die, dat soort terreinen heb je een tijd gehad. Ik weet niet hoe de situatie nu is. Om daar dus die, dat aan te leggen. He, dus niet zozeer van uh, dat particulier dat op hun daken doen... want dat zou maar een druppel op een groeiende plaats zijn... maar toch wat grootschaliger aan te pakken door velden... laat ik het maar even zo noemen, uh, vol te zetten met, uh, met panelen. Hm. Wie moet beslissen of die dingen er komen? Is dat een uh, pure kabinetsaangelegenheid... of moeten ook provincies en gemeentes zich daar nog over buigen? Ik kan me voorstellen dat je, daar, dat je daar parallellen ziet met zoals het nu met de windenergie gaat. Dat dus alle, alle bestuurslagen daar een bepaalde verantwoordelijkheid voor, voor zullen krijgen. Hoe groter, uh, hoe hoger um, de bestuurslaag is die zich ermee bezighoudt. Ja, dat zou je kunnen voorstellen. Hm. Kees van der Sluis, goedenacht. Ja, ik ben Kees van der Sluis. Hallo. Je mag het zeggen, Kees. Uh, ik heb zonnepanelen en die leveren op jaarbasis 3,3 megawatt op. Uh, wat ik begrepen heb in België vorig jaar op de tweede Pinksterdag was het een uh, prachtige zonnige dag en nog niet zo warm. Want koude panelen leveren meer dan warme panelen, dus de Sahara is niet zo geschikt. Uh, daar werd zoveel energie opgewekt dat het net dreigde te bezwijken. Toen heeft men dat goedkoop nog af kunnen zetten, heel goedkoop naar Frankrijk. Mm -hmm. En anders was het net uh, geëxplodeerd. Okay. Dat is het paneel, uh, dat hebben dus de Duitsers, die hebben ook van die hectares met zonne-energiepanelen. En uh, het probleem daar is dat als ze dat inschakelen, dan krijgen ze het na een storing de boel nauwelijks nog aan de gang. Dus zij willen eigenlijk daar het monopolie krijgen dat zij zelf kunnen bepalen wanneer ze zo'n akker inschakelen. Alleen bij huizen is dat lastiger. Maar wacht even, okay. dat moet je even uitleggen. Je zegt bij een storing krijgen ze het nauwelijks meer aan de praat. Dat snap ik niet. Als je stroom naar een wijk stuurt, dan zit daar op. Je hebt elektriciteit nodig voor de bewaking. Dus als er geen elektriciteit is, dan leveren je zonnepanelen ook niks... omdat je transformator uitgeschakeld wordt. Mm -hmm. Dus er moet eerst de stroom ingeschakeld worden. Dan komt er weer stroom. Maar dan gaan die zonnepanelen produceren. En dan een ene zilletje weer met een bulk overschot als het mooi weer is. Ja. De enige manier om daarop te kunnen reageren is met gascentrales. Want de kolencentrale en kernenergie, die kun je niet zomaar uh, terugschakelen. Want dat, dat betekent dat er een enorme hoeveelheid kolen staat in de fik en daar kan je niet zomaar uh, mee ophouden? Nee, daar moet je niet uh, echt een helemaal water overheen gooien, dat gaat niet goed. Ja. Dus je moet heel snel kunnen moduleren en de enige mogelijkheid is om dat te doen met een gascentrale. Okay. Want daar kun je wel zeggen, ik zet hem eventjes het gas een stuk zachter. Ja. Ja. Dus naar mijn gevoel uh, zijn ze op het ogenblik uh, heel verkeerd bezig... door alleen maar te kijken van uh, wat kunnen wij goedkoop produceren. Maar uh, dat loopt binnen korte tijd toch uit de hand in Duitsland. Dus hebben ze die problemen al en België hebben ze die problemen al. Windturbines die kun je uitschakelen. Hè, dat zie je ook wel eens dat er een aantal niet meedraaien. Maar een zonnepaneel wat gewoon weer particulier op het dak ligt niet... Jij zei net, uh, ik, ik heb zonnepanelen en ik produceer 3,3 megawatt. Dat is heel veel, toch? Uh, dat komt overeen met mijn uh, huisgebruik. Is... Dat, oh. dat is niet heel veel, hoor. Dat zijn maar 14 paneeltjes. Oké. Okay. En, en, en die je <tus> op je dak zitten? Ja, en dat dak zit op het zuiden. Dus die moet ook zorgen. Ze zijn dan uh, twee keer zeven in serie geschakeld. Dus als je geen slagschaduw erop hebt van schoorstenen, bomen of wat dan ook. Want ze staan in serie. Dus als er één van de zeven slecht produceert, dan kunnen die anderen niet meer produceren. Kees, ik wil je hartelijk danken, want we, we gaan even overschakelen... want er is een spookrijder gesignaleerd. Oké. Okay. Rijdt u op de A6 van Amsterdam naar Lelystad... dan komt u tussen knooppunt Almere en Lelystad een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A6 van Amsterdam naar Lelystad... dan komt u tussen het knooppunt Almere en Lelystad een spookrijder tegemoet. Tot zover. Geen kolen was dat. Spookrijden dus op de A6. Kees van der Sluis. Um, het, is, het is nog niet zo heel erg makkelijk dus om, om die uh, zonnepanelen als je het groot toe gaat passen, om dat goed te doen. Want er kan wel eens een groot technologisch probleem ontstaan. Lambert Prins, um, ja, ik, ik, ik zei het in het eerste al, uur al... die techniek is jouw vak niet. Maar um, <kwijnt> op zich ook die, die, die, die, die elektrische inpassing... Uh, die capaciteitsvraagstukken, zeg maar. Wordt daar nu uh, wat aan gedaan? Ik ga ervan uit dat, dat, dat er inderdaad er iets aan gedaan wordt. Want dit Belgische uh, uh, voorval, dat kende ik niet. Ik ken wel vergelijkbaar met windenergie uit Denemarken en Duitsland, heb ik van gehoord. Ook een teveel geproduceerd van, en waar moet je dat kwijt? Nou, dat doet in ieder geval het besef ontstaan dat je die netten aan elkaar moet koppelen. Dan wel moet zorgen dat je qua opslag uh, ja, wat, wat, wat geavanceerde methoden uh, ontwikkelt om dat wat langer vast te kunnen houden. Hmm. Wat zou dat betekenen het IJsselmeer uh, als uh, waterreservoir gebruiken? Nou, zoiets is in het verleden wel eens geopperd... om op, uh, op die manier energie te genereren door een dijk aan te leggen... en dan, dan, dan dat vol te pompen. En in tijden dat het, dat het niet waait, en weer leeg te laten lopen. Dat is, dacht ik, afgeblazen. Ik weet niet meer precies de redenen. Maar ik, ik vermoed ook niet dat dat uh, op korte termijn... weer als nieuwe optie uh, naar voren zal komen. Hè, maar... Ja, ik weet niet in hoeverre daar technische oplossingen voor zijn... om dit soort problemen... Ik weet in ieder geval dat de koppeling van de landelijke netten aan elkaar in Europa... dat dat een deel van de oplossing zou kunnen zijn... dat je in ieder geval, in ieder geval die stroom sneller kwijt kunt. Hè, want het is al even tot de windenergie beperkend. In Noord-Europa uh, Noord hard waait. heb je kans dat in Zuid-Europa net niet hard waait. Dus dan zou je het daar kwijt kunnen. En omgekeerd. Ja. Precies, betekent enorme netten, over grote afstanden aan elkaar gekoppeld... met een hele hoge reservecapaciteit ook. Ja. Nou meen ik me te herinneren dat Tennet... Kees van, de, Kees van Sluis, dank trouwens voor, voor, voor het bellen. Ja, nog eventjes wat betreft die oplossing voor het IJsselmeer. In het IJsselmeer lukt dat niet. Ja. Uh, waar men in Amerika mee bezig is, daar heeft men hele grote silo's onder water zitten. Betonnen silo's. En als er uh, energie over is, dan pompen ze die silo's leeg... En op het moment dat er weer een tekort is... of ze kunnen dat uh, dan gebruiken, zeg maar... dan laten die silo's weer vol lopen en dan heb je dus, zeg maar, waterenergie. Ah, oké. Okay. Dus die oplossing, die, uh, daar zijn ze nu mee bezig. Ja, daar heb je dus wel grote oppervlaktes uh, water voor nodig... Uh, met een flinke diepte. Die, ja, je kunt ze gewoon in zee bouwen, hè. Ja, ja. meer moet je dan niet nemen. Nee, want dat is dat een ondiepe plas. De, ja, daarom. ja. Maar de, de, daar zijn verschillende mogelijkheden over. En, en uh, ja, zonnepanelen die kunnen natuurlijk nog meer produceren. Daarom zeg ik dat uh, als hier een wijk inschakelen... We hebben dat toevallig uh, vorig jaar gehad en er was dan nog s'nachts uh, zit in de Bolle Streek. Uh, dan kan het alleen via Sassaheim binnenkomen, zo loopt het net. En uh, het lukt dus eigenlijk niet om, om de wijken in te schakelen. Dat was in de winter, dus er werd ook veel gestart. En dat ging dus uh, gewoon. Ja, nou ja, het is grappig, knieën. want ik, ik wilde net zeggen. Ik kan me herinneren dat niet eens zo lang geleden. En volgens mij ging het ook over de regio waar jij woont. Dat de, de transporteur van energie, Tennet, uh, gewoon aangaf dat ze die capaciteit helemaal niet hadden. Dus dat hartstikke leuk als er allerlei initiatieven ontstonden voor groene energie. Maar ze hadden niet dat capaciteit om het af te voeren. Nee, nee, nee dat is dus het probleem. En dan gaat het net erg door ze knieën hangen. Want er rijdt daar te veel stroom op staan. En niemand is gebaat bij uh, te veel uh, voltage erop. Ja, want dan schakelen de, de ouderwetse centrales zichzelf uit. Ja, de, de centrales wel, maar de zonnepanelen niet. En ze uh, dus hebben we dat natuurlijk in Eindhoven een keer geprobeerd met een verkeerde schakeling. En toen waren dus alle televisies wasmachines en elektrische apparaten kapot. Dat is redelijk kostbaar, want dat moet je wel allemaal zo goed als uh, energieleverancier. Oeps. Toen kwam er ook een stroomstoot door het net. Maar vandaar dus dat ze zeggen van die, die akkers, ze hebben daar ook hectares in Zuid-Duitsland wat vol staat met zonnepanelen. Ja. Maar het, het lukt ze niet dus de stroom weer naar een dorp leveren en in ene komt zo'n akker erbij. Ja, voer het maar dat de stroom ingeschakeld is, dan ja. komt die hele energiebron weer in beweging ja. en dat vliegt dan weer terug. Kees, ik ga je hartelijk danken. Okay, Bij deze, De dankjewel. Weer. Dankjewel, heel goed, fijn om te horen. Dankjewel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Ja, het is allemaal niet zo heel erg simpel, simpel uh, Lambert. hoor ik. Nee, dit is een, een, een, een probleem erbij, hè? als het ware. Ja, en een flinke ook. Ja. Want, ja, je, ook, gaat als vanuit... je het of je landschappelijk aspect hebt... want je, je zegt, er moeten, in veel gebieden moeten er enorme kabels ingegraven worden. Uh, dat is al een inbreuk. Maar dan heb je het nog helemaal niet over hoogspanningsmasten... en dat soort dingen die erbij moeten komen misschien. Nee, nee dat is inderdaad een... Uh, ja, dat, dat denk je niet in de eerste plaats aan. Maar weer dit soort problemen oplossen van... plaatselijke overcapaciteit... En waar je voorzieningen voor moet treffen... Dan, ja, dan komt dit allemaal om de hoek kijken. En voor een deel zal het... Zou u kunnen verwachten dat het ook wel technisch op de duur opgelost kan worden? Met dat met, met met transport en met de opslag. Maar ja, het moet nog allemaal wel uh, bedacht worden uh, en aangelegd worden. Hè? Ja, en de overheid moet willen, uh, want ten het, uh, uh, Nou ja, goed. Het kost geld. Laten we dat daarop houden. Ellen, goede nacht. hoor uh, binnenwaaien. Dag, heren. Hallo. <laughs> um, waarom denken we niet meer vanaf de basis gewoon van de zelfvoorzienigheid? Voorzienheid van mensen zelf. Er worden per jaar, ik weet, ik heb geen idee hoeveel duizenden woningen gebouwd. Waarom verplicht men niet bij de bouw meteen alle voorzieningen te plaatsen? Oh, dat vind ik heel dus interessant. En dan zonnepanelen. Lambert, dat is een heel interessante. Ja, nou. Want in zo'n bouwtechnisch verhaal, en je, en je bouwt een blok bijvoorbeeld of een, een flatgebouw, dan, dan, dan zal dat de kosten niet maken, want dan wordt het al reeds in de bouw meegenomen. Ik, een klein voorbeeld, dat is nu op gasgericht. Ik woon nu in een woning, en ik noem het een piepschuimhuis. Want over waar je onder de dakpannen kijkt, onder de vloer kijkt, zit uh, piepschuim. piepschuim. Ja. Ik noem het piepschuim. Ik weet niet wat het voor spul is, maar en dan lopen de leidingen van het warm watersysteem, van het watersysteem lopen onder de vloeren door. En ieder jaar als de gasrekening komt, zeggen ze bij cent: wilt u nog even naar de meter lopen? Want het is veel te laag dat gebruik bij u. <laughs> ja, oh, heerlijk. Ja, nou, dus fijn wonen in een piepschermhuis, als er voldoende ja. geventileerd wordt tenminste. Het is zo super geïsoleerd. Ja, prima, dat heeft een keur gedaan. We pakken even jouw punt jezelf. op, Ellen, als je het goed vindt. Lammert, wat de, de gedachte om uh, uh, simpelweg te verplichten... u wilt nieuw behouden, meneer en mevrouw, prima... maar dan moet het zelfvoorzienend zijn. Ja, die verplichting is er nu al niet, maar die kant gaat het wel uit. Hè. De, de doelstellingen voor uh, over wat langere tijd overigens, 2050, is dat alles wat er gebouwd wordt, dat dat uh, ja, energie-neutraal is. Hè? Dus of via aardwarmte of een combinatie met zonnepanelen... en nou, wat er nog meer mogelijk is. Dus die kant gaat wel uit. Er zijn nu ook wel wijken, hoor, uh, waar dus uh, sterk uh, gericht wordt op, op, op zonne-energie... die inderdaad al vanaf het begin met zonnepanelen worden uitgerust. Dus het, ja. is, het fenomeen is niet helemaal onbekend. Nee, maar... maar je zegt het gaat die kant uit. Dan hebben we het over 2050, vermoedelijk. Ja. Uh, dat het verplicht gaat worden. Als je kijkt naar, naar uh, zuidelijke uh, zuidelijk delen van, van Duitsland... daar is die verplichting er al. Ja, Duitsland is uh, uh, veel voorlijker geweest... Uh, en ook trouwens nog een aantal andere landen in Europa dan Nederland. Hè. Daar is vanaf het begin hè, sterk ingezet op windenergie en zonne-energie. Maar waarom zijn wij in Nederland zo bescheiden op dat vlak? Ja, er zijn kwade tonen die beweren dat, uh, dat daar de, de, de olielobby en de gaslobby achter zit. He, want die hebben natuurlijk minder belang bij het minder verkopen van olie en gas... als wij allemaal op alternatieve energie over zouden gaan. Maar Ik weet heeft, niet of het waar is, hoor. Maar, maar dat het... heeft de Duitse energielobby ja. toch net zo goed en de Franse energielobby toch ook? Ja, maar wij hebben wel uh, een van de grootste uh, olie-gasbedrijven uh, ter wereld. Uh. Samen met de Britten. Ja, precies. Maar dat zou. Ja, maar nee, serieus? Ik, ik, ik heb dat wel eens gelezen dat dat zo is. Ik weet niet wat nee, dat. Ik uh, lees ook wel eens uh, hm. complot op dat vlak, maar de vraag is of ze waar zijn. Ja, ja ik, ik weet het niet. Hè, maar het is een verklaring die wordt gegeven. Je merkt in ieder geval dat Nederland ten opzichte van andere landen behoorlijk achterloopt. Ik noemde geloof ik al Denemarken dat uh, 24% van zijn energie aan windturbines ontleent. Hè, dus het, daar is het wel gelukt in Nederland om een aantal redenen niet. Wat je ook steeds ziet, uh, is dat dat <coughs> beleid de afgelopen 10, 15 jaar... ontzettend is gaan zwalken. He, er zijn dan weer subsidies uh, ingesteld. En die werden bij een volgend kabinet werden die weer, werden weer uh, eruit gegooid. Ik heb het zelf twee keer meegemaakt... dat ik uh, subsidie voor zonnepanelen wilde aanvaren. Nou, dat waren dermate kleine bedragen. Dat, dat was in een paar uur vergeven, geloof ik. Dus dat, uh, dat, dat lukt allemaal niet. Dus dat is ook wel de klacht geweest. En dat is ook de, de huiver dan ook van uh, particuliere investeerders... om erin mee te gaan. He, als het geen continuïteit in dat beleid zit, ja, dan weten die investeerders ook niet waar ze aan toe zijn. Dus dat, dat, dat heeft hen ook een beetje doen terugschrikken. Ellen? Mag ik nog één ding vragen? Of zeggen? Um, Ons oudste zoon, die was, heeft gewerkt op een, nou, ik noem het een booreiland, een gigantisch groot uh, vlot als het ware, wat ging drijven op de zee. En dat was voor, werd voor Duitsland gemaakt in Nederland werd het afgewerkt helemaal. Dat jagen ze de zee op, dat is een immens groot gevaar. Ik weet niet hoe het heet. Wat ik al zei, ik ben een leek. Nou, maar daar komt yeah. er toch een stroom uh, uit tevoorschijn. Dat schijnt niet normaal te zijn. Heeft niemand last van, ziet niemand. En nog even één punt zal ik opmaken. Maar Wacht even, wat, wat, wat, was het een, een, een productieplatform voor zonne-energie? Ja, pure ja. Oh, okay. stroomontdekking. Enorme hoeveelheden stroom. Het was een gigantisch duur ding. Maar daar heeft de houten staat het zelf in de hand. En die geeft dat niet aan lobbyisten uit handen. En mensen die de bergen geld hebben verdienen. Want één ding nog. Nederland is lui geworden. Men heeft overal wensjes voor gevonden. Zo voorzien de gedachte en de creativiteit verdwijnt. We worden net Amerika. En hier is inderdaad één grote leugen. Die hele groene stroom. Ik heb er altijd om gelachen als ze mij dat proberen aan te smeren. Dan zei ik, waar haal je het vandaan? Op welke draad komt het bij mij naar binnen? Zeg nou gewoon dat je meer geld wil hebben, zodat je windmolens kunt zetten. Maar wacht even, waar, waarom is uh, groene stroom uh, één grote leugen? Je kunt er geen, we krijgen allemaal hetzelfde stroom in huis. Uh, jawel, maar, maar op het moment dat jij stroom uh, uh, uh, afneemt, dan wordt dat voor jou ingekocht. Dus het is ja, ergens, wel dezelfde stroom uh, fysiek, ja. maar uh, ergens wordt er dan ook wel groene stroom hmm. aan het net toegevoegd. Er stonden tien molens in heel Nederland, kocht groene stroom. Dus het is toch een leugen? Het is puur een commercieel verhaal geweest in het begin, er zitten lobbyisten achter. En die meneer die had het heel juist wat hij net zei. Ja, dat speelt al ja. jaren. Als je die lijn hebt gevolgd, is het in de handen van, ja, zeg maar, SOCEL. Weet ik veel wat van jongens, dat uh, ook op ander gebied werken. En de regering moet daar, de, moet daar gewoon de hand aan houden. Want anders dan zo'n klein rood landje als wij zijn, dan gaan we dus helemaal de mist in met ons energiebeleid. Ja. En fabrikanten ook, waarom niet meer verplichtingen? Al zin? Uh, gewoon verplicht bij een bouw. Oké, okay, u kunt een fabriek bouwen, maar dan wel op die voorwaarden. Ja. Er gebeurt nog veel te weinig. Grote appartementen, grote kantoorgebouwen worden gebouwd. Miljarden zijn erin omgegaan. Ja. Geen zonnepaneel op dak. Nou, dat snap ik dan gewoon niet. Lammert, Waarom als je, als je naar, naar het verhaal van Anne luistert. Ding, nee, wacht even. Wacht even. Ja. Als je naar, naar, naar het verhaal over haar eigen huis uh, uh, luistert, dan uh, uh, een energierekening die bijzonder laag is. Uh, er is dus met slimmer bouwen en ook op andere plekken bouwen verlicht. Dus enorm veel te doen. Ja, ja die, die winst die kan worden behaald. Maar um, ja, hoe groot is de druk daarop? En de politieke wil om dat voor elkaar te krijgen. Je ziet nu dat uh, bij de financiering van, van de turbines op zee... Um, overheid heeft geld, dus dat wordt binnengehaald... door dus een energiebelasting te heffen bij de burgers. Ja. oef en dat loopt op. Het is, uh, in 2020 is dat iets van 60 euro... met nog wat bijkomende kosten. Vraag me niet waar die uit bestaan, maar uh, hè, wat ik erover gelezen heb... komt dat ongeveer per gezin op 90 euro per maand uit. Energiebelasting. Uh, uh, sorry, per maand, per jaar mag ik openen? Per maand. 90? Ja, ik dacht dat, dat, uh, dat ik het gelezen had in het uh, uh, rapport van de, van de Groene Rekenkamer. Daar staat een berekening in dat... Uh, maar goed, dat gaat via de algemene middelen dan. Uh, dus nou ja, het is wel, de, wel, wel een, een energiebelasting die aan de burger. Die, die zou elke burger gewoon netto moeten gaan betalen? Ja, het is, het, het, per gezin was het dan uitgerekend. Oh, nee, precies, per huishouding. Okay. Per omgeslagen betekent ja. dat 90 euro per maand. Oké, okay. wat nog steeds heel veel geld is trouwens. Maar, ja. Ja. Dus dat was ook een reden om te zeggen: ja, hè, daardoor verlies je dus koopkracht als je dat doet en dat in die dure windmolens investeert. Ja. Dus het is, het is ook een punt van dat, dat die financiering momenteel zo. Uh, Zeker in dit huidige tijdsgewicht met de recessie... dat daar dat eigenlijk uh, moeilijk weer extra geld voor vrij te maken is. Maar wat doen de Duitsers dan zoveel slimmer dan wij? Want je bent er geweest, je hebt ook uh, uh, gezien hoe dat daar werkt met windmolens. Wat, wat doen zij nou echt fundamenteel anders? Zij hebben vanaf het begin hebben ze daar veel sterker op ingesteld... ook veel zwaarder gesubsidieerd... Waar op je trouwens ook wel uh, weer de kritiek hoort die je ook in Nederland hoort... van ja, dat is zo, zo zwaar gesubsidieerd als je dat weg zou halen... Hè, en dat, uh, dat hoofdelijk omslaat, dan komen we dus op, op enorme bedragen uit. Dus het is voor een deel ook uh, ja, zeg maar kunstmatig in stand gehouden. Maar de politieke wil is daar veel vroeger aanwezig geweest... om dat, om dat te willen, om dat te doen en ja. om daar stevige maatregelen op in te zetten. Maar in Duitsland hebben ze een, een, een toeslag op, op de energieprijs gelegd... die iedere burger daar betaalt. Uh, en dat gebruiken ze dan vervolgens weer om, om mensen die uh, stroom verkopen... als ze stroom over hebben, die ze zelf produceren... Uh, om, die, om daar een goede prijs voor te geven. Ja. Wat een enorme stimulans is om veel op je dak te, doen, te zetten. Ja, Nou, je ziet zodra je de grens over gaat, zie je het verschil. Hè, ik, heb een dat, uh, ik heb een kaartje met uh, de, de, waar de windmolens in Duitsland staan opgesteld... Nou, die staan ook heel vaak tegen de Nederlandse grenzen. Een collega van mij vertelde, als je vanuit de lucht, vanuit het oosten komt aanvliegen... dan zie je waar de Nederlandse grens begint, want daar houden de wind alles op. En je ziet het ook, als je met de auto de grens overgaat... zie je meteen dat daar, nou, ik wil niet zeggen één op de, op de, op de twee huizen... maar het aantal zonnepanelen is veel en veel groter dan in Nederland. Ja. En ook op boerderijen zie je van die grote dakvlakken he, van schuren... van moderne stallen waar dus... Uh, ja, wel, wel honderd, een paar honderd panelen op liggen. Dus daar is dat echt anders aangepakt en veel voor het is het doorgezet. Ja, wat er nu gebeurt is, al die bedrijfsgebouwen waar het heel warm is... er wordt de airco erop gezet of de ramen open. Ja, ja. Weg al die mooie energie. Ja. Goed. Ellen, dank. Dank voor het bellen. Ja, mag ik nog één, één hele kleine opmerking? Sure. Als, als, men, als de regering, is of nee, misschien van buitenaf, van onderzoek naar belangenverstrengeling zou komen... en waar gelden wegvloeien die onzinnig verknald worden... Dan hebben we een heleboel geld over om uh, goedkope der, uh, de panelen aan te schaffen. Hoor. Ja, nou we moeten in ieder geval wat gaan doen. En laten we het vooral snel doen en grondig. Dank voor bellen, Ellen. Voor een training was dat met een Rosie. Radio 1, Casa Luna. Frank Dumos. In gesprek met Lammert Prins, geograaf onderzoeker bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En in gesprek met de luisteraar 0800-1121 over zonne-energie en windenergie. We begonnen vooral over windenergie, maar we hebben het ook in toenemende mate over zonnepanelen en de alternatieven. Um, ik lees jou even een mailtje voor, als je het goed vindt, uh, van, even kijken hoor, uh, Robert, die schrijft een mailtje en schrijft met interesse uw programma gevolgd, maar opnieuw wordt er niets gezegd over waar het in feite om moet gaan. Hoeveel vuile energie, CO2, kost het om een windmolen te bouwen, te transporteren, te plaatsen, te onderhouden en na afschrijving weer af te breken? Allemaal vuile energie weegt dat op tegen de schone energie die de molen oplevert. Ja, een technisch, uh, vooral een technisch verhaal dit. Um, dat is niet helemaal mijn kant. Ik heb er wel over gelezen, want daar is onderzoek naar gedaan. Ik ben dat tegengekomen. Wat ik me weet herinneren, als, is dat het produceren, het opstellen en daarna weer afbreken. Daar moet dat ding ongeveer uh, anderhalf jaar, dacht ik, voor uh, stroom van maken. Dat in die orde vergroten is het geloof ik. Dus grosso modo, zo'n ding gaat uh, 20 jaar mee? Ja, 20, 30 jaar mee. En nou die anderhalve, laat we zeggen twee jaar, is die bezig om dus dat soort kosten... Uh... Dus dat valt reuze mee? Het is geen, geen, geen uh, hybride auto's met allerlei giftige accu's? Ja, ik aarzel even, want ik dacht dat er in die rotor... dat er wel bepaalde, uh, bepaalde metalen, hè, zeldzame metalen nodig zijn... om, om, om toch die stroom... Uh, goed getransporteerd te krijgen. Maar veel verder gaat mijn technische kennis erover niet. Oké, okay, goed. Ik overvraag je enigszins, maar het zou uiteindelijk toch wel gewoon... Uh, de ecologische footprint zou niet al te slecht moeten zijn. Dat bedoel ik te zeggen. Ja. Kim Borkind, goedenacht. Ja, hallo. Ik zet hem even van de handsfree af. Ja. Betere lijn zo. Ja. Ik hoor ja, die, die, die, die, die, dat onderzoek van dit CO2 uh, uh, nodig, anderhalf jaar draaien voordat uh, die, die kosten weer gedekt zijn. Vergeet dan nog niet uh, alle monteurs die steeds naar die molens toe moeten om de boel te smeren en, uh, en uh, anderszins af te regelen. Want het is een uh, 19e eeuwse techniek met tandwielen en, uh, en metaal en zo. En dat sweept in het rond en dat trilt. En dat is een, uh, uh, uw gast zei het al, heel helder. Het is eigenlijk een achterhaalde techniek. Het, het wordt niet meer, uh, het is uitontwikkeld, hoorde ik uh, ja. meneer Prins zeggen. En dat is een hele terechte opmerking. En daarom is het pleidooi voor uh, uh, zonnecellen is natuurlijk uh, uh, actueel. Want dat sluit ook mooi aan bij het, uh, het, uh, het, uh, het beeld van, uh, van landschapsbehoud waar dat uh, gesprek mee uh, begon en waar, uh, uw, uh, wanneer, waarmee meneer Prins ook uh, gespecialiseerd is, begrijp ik. Wat ik mis, ik, ik, want ik, ik discussieer al 30 jaar over uh, alternatieve energie. En ik installeer zelf uh, gewone energiesystemen, verwarmingssystemen hier in de stad in Amsterdam. Maar um, dat, dat is ik, waar ik op zit te wachten al heel lang, 30 jaar in de discussie ook, is dakpannen. Die zonnecellen yeah. zijn. Yeah. En dan hoorde ik, uh, en ik heb er ook wat documentatie inmiddels van gezien, die beginnen nu te komen. Okay. En die zijn natuurlijk nog te duur. Maar, maar da, daar zit een veel betere toekomst in dan zonnepanelen. Want zonnepanelen die kan je op bedrijfshallen en, en andere. misschien zo'n zonneweide goed gebruiken. Maar op al de alle mooie gebouwen in, in, het, in het gezicht, daar wil je dat vaak niet in hebben. Meneer zei het ook al: uh, Rijksmonumenten mag het niet op. Ja, maar, en... maar die, die, die, die zonne-dakpanelen. Uh, hebben die dan nog steeds die, die, die toch uh, wat lelijke blauwe kleur? Nou, er zijn ook zwarte en, en er bestaan ook, uh, die zijn weer wat met wat minder rendement. Er zijn folies, dat zijn dus niet harde ja. uh, siliciumpanelen, maar dat zijn folies. En die kunnen dan opeens ook uh, wat grijzig en wat beige-achtig, wat donker beige zijn. Zo, ja. bruin heb ik ook gezien. Lammert, maar er is dus een hele ontwikkeling in. We zitten nog in een, in een stadium van kinderziekte en daar groeien we wel uit. Want ja. waar u eerste bellen, die meneer Kees over sprak, over de... Het, het moduleren van, uh, van, van dat elektranet. Ja, dat is een, inderdaad een nieuw probleem. Maar theoretisch is het al helemaal uitgedacht hoe dat moet. Hè? Het, het smart grid over heel Europa dan. Of uh, over het hele land in ieder geval, geval. En dat is allemaal in aanbouw. Dat gaat allemaal wel komen. Kind Kim, dat, dat Die... smart grid betekent dat, dat, je, dat je het over zo'n groot uh, gebied verspreidt. Zo'n stroomgolf, zo'n schokgolf van stroom. Uh, dat er ergens wel afnemers zijn en het dan vanzelf oplost. Ja, er technieken bij. Kijk, een van uw gast zei het ook al, van, van de, de, de opslag van uh, energie. Dus als je te veel wind hebt of, of teveel zonne-energie hebt, dan, uh, dan kan je het niet kwijt. Maar er zijn natuurlijk hele goede technieken voor en er komt nieuwe technologie ook aan. Perslucht is een systeem, de waterstof van maken is een, is een ander systeem. Uh, de, de, de Wacht even, je zegt heel interessante dingen. Even wacht, even, punt voor punt, even die dakpannen. Mm -hmm. Want ik vind die dakpannen eigenlijk wel heel interessant. Lammert, ken je, ken je die ontwikkeling die ontwikkeling? Ja, ik, ik weet dat, daar, uh, dat, dat men daarnaar kijkt, dat dat gaande is. Hè, om dus uh, ook een beetje van die eenvormige panelen af te komen. En dus veel meer toegespitst ook op de feitelijke dakvorm iets te kunnen doen. Punt is, van ze worden ontwikkeld. Hè, het rendement zal waarschijnlijk wat kleiner zijn. En ze zullen in het begin vooral heel veel duurder zijn. He, dus dan krijg je toch weer de afweging van... moet je de, de, zeg maar de, de lelijke standaardpanelen doen... maar tegen een prijs die interessant is. Of nou, dat, dat, he, dat zal heel langzaam zal het wel groeien. Nee, en op een gegeven moment komt er weer een omslagpunt... dat het wel eh, financieel interessant is. Maar dat moet allemaal nog gebeuren. Kim? Maar massaproductie die kan dat in één klap veranderen. Zoals ja, de dat Chinezen doen met hun zonnepanelen. Zo ja. ja, dat moet het eerst, enorme massa's. He, dat is een beetje kip en ei veranderen. Er moet eerst die vraag komen. He, die vraag moet dan wel zo groot zijn dat je het ook massa kunt produceren. Zo is het met de oude, uh, met bestaande panelen ook gegaan natuurlijk. Dat waren natuurlijk eerst kleine volumes en het gaat pas goed lopen... en ze worden pas goedkoper als dat in, in gigantische aantallen gebeurt. Ja. Maar goed, dus dat, we, we hebben niet zo heel veel tijd... gegeven het feit dat de fossiele voorraden opraken. Um, dus er zal wat moeten gaan gebeuren. Het is eerst een niche, dus eerst is het duur en, en, en zeldzaam. Uh, en wie moet dan het vliegwiel gaan bedienen, vraag ik aan Lambert. Het Ja, je zou dan hè, even analoog aan het gesprek wat we hiervoor hadden... met het feit dat in Duitsland kennelijk op bepaalde momenten... mensen aan de, uh, ja, uh, dat beleid hebben stevig hebben vormgegeven... dat je ook voor dit soort onderwerpen uh, be besluiten moet nemen. Dat je zegt van nou, wij gaan daarop uh, stimuleren. We gaan dat faciliteren om, om daar eens flink wat vaart achter te zetten. Kim? Het is natuurlijk toch een politieke ja, wil die, die erachter moet, het moet het aan zitten. Aan jagen. Ja, zeker. Nee, maar dat is ook zo. Dat, dat, dat, en, en maar die, die vraag die is uh, snel aan het groeien hoor, aan uh, naar alternatieve energie. En, uh, want, want die mevrouw, de, de vorige belste, die mevrouw, die, die mopperde over dat de stroom niet groen is. G voor een groot deel is het waar, maar voor een ander deel is het ook niet waar. Want er ligt, ook nogmaals, sinds een paar jaar, ligt er een gigantische capaciteitkabel naar de naar de waterkrachtstroom in Noorwegen. Die komt in Delft Zeiland Land bijvoorbeeld. En zo komen er nog een heleboel meer dingen gaan eraan komen. Dat, dat gaat allemaal. Nou, automatisch niet, we moeten ervoor werken, maar het gaat allemaal vrij snel de goede kant op. Ja. Je had het net even over iets anders, opslag van waterstof. Ja, opslag is een heikel iets, maar, maar één van de manieren is perslucht. En een andere manier is, hè, dus lucht samen persen en die uh, weer vrij laten en in energie of wat dan ook, in elektro of wat dan ook, omzetten als je, als je dat nodig hebt. En het andere is uh, de waterstoffen maken. Als je energie over hebt, kan je van, met elektra kan je waterstof... Uh, splitsen in zuurstof en waterstof. Ja, en da daar kan je weer een auto op laten rijden bijvoorbeeld. kan ja, van alles mee doen. Alle, je, je, uh, het, het brand. Het is vuur, het is energie. Ja, ja, ja. Oké, okay. um, goed. We komen er wel, denk ik, ooit. Maar, maar, mag ik nog iets anders vertellen over de... de, de, de want die discussie, kijk, het is, het is de laatste jaren is het een actueel thema gelukkig geworden... Maar de, de, de hippies van en de kabouters en de provers in Amsterdam hier, die, die waren er al uh, in de 70 e jaren, begin 70 e jaren mee bezig. De VPRO die heeft dus uh, vier uitzendingen gehad in OVT over, uh, dat noemden ze onbespoten idealen. En dat waren drie uitzendingen over voedsel en één uitzending over alternatieve energie. En er werden allerlei mensen geïnterviewd die met zelfbouwmanieren en, en allerlei dingen aan het doen waren. En die werden toen nog... Want daar was ik één van, in het onbespoten voedsel dan in mijn geval destijds. Dat klinkt nou wat merkwaardig, terwijl ik net zei dat ik installateur ben, maar dat is ook waar. Yeah, yeah. maar, maar, ja, maar goed, ik heb, dat, dat is een heel ander verhaal. Daar heb ik trouwens wel eens hier in jullie programma ook over verteld, over het voedsel toen. Maar ik zat dus in die alternatieve beweging van, uh, van de zeventiger jaren. En uh, de, de, de mensen die dat toen aan het doen waren, die werden echt voor gek versleten. Dat was in ja. een hele kleine kring werd dat interessant gevonden. En de rest was uh, van nou ja, niet serieus, werd gewoon niet serieus genomen, werd uitgelachen. Ja, ja, ja goed. Met, overigens in de tijd dat de energiebehoefte maar een uh, fractie was van waar we nu over praten. Nou, dat is een andere factor. Want die, die, die, die mevrouw, de vorige Belste... die had het over een huis wat hypergeïsoleerd is. En dat, dat is nog belangrijker dan de manier van opwekken... hoe we het gebruiken, dat we veel zuiniger moeten gebruiken. En met het huizen isoleren en een bedrijfsruimte isoleren... is een enorme winst te behalen. Echt, dat is de grootste sprong die we kunnen maken. Oh, Oké. Okay. Dank voor bellen. Alsjeblieft. Dank je wel. Um, ik heb nog even een vraag van iemand die... Uh, Ellen, die vraagt van andere Ellen dan we net spraken: waarom het altijd gaat over windmolens en zonnecellen, vraagt ze aan jou, maar niet over waterkrachtcentrales. Dat zou toch perfect werken in ons land? Waterkrachtcentrales, ja, we hebben er een paar hoor. Een paar hele kleintjes. Maar we hebben niet zoveel hoogteverschil, toch? Nou, dat is het grote punt in Nederland. Kijk, dat lukt goed in landen met uh, watervallen en een groot verval, zoals dat heet. He, dat het water hard stroomt, omdat je inderdaad een turbine kunt aandrijven. Op een paar plekken in Nederlandse rivieren is dat aanwezig. De... Um, Productie van stroom van die uh, centrales, die, die wisselt ook heel erg. Dat schijnt erg af te hangen van de waterstand in de rivier en daarmee de stroomsnelheid. Maar dat stelt, ja, in Nederland, je kunt het nog iets uitbreiden, maar dat zal, zal geen factor van, van betekenis kunnen zijn in Nederland. Goed. De heer Fokkens, nacht. Ja, nacht. Nou, 16 miljoen Nederlanders op dit hele kleine stukje aarde, die gaan het milieuprobleem oplossen. Het wordt wel lachen hoor. Maar goed. Ik heb dus wel een oplossing, ook met het watergedoe, maar het gaat om windmolens. Waar moeten ze staan? Nou, ram die afsluitdijk even vol. En doe dan toch maar een beetje energie met de getijdenstroom. Dan ja. heb je twee dingen. En dan is uh, Noord-Holland stroom. En West-Friesland en Groningen maken we daar meteen een superprovincie van. Want we hebben West-Friesland al in Noord-Holland. Klaar. Kla en de groene stroom bestaat ook. Daar je twee vingers maar in stolcontact. Je wordt vanzelf groen, hoor. Lach maar, de, de, de, de afsluitdijk uh, uh, volgooien met windmolens. Ja, waarom niet? Er is nou? toch een eiland in zee. Eh uh, ja. Ja, daar is inderdaad naar gekeken. En de kop van de afsluitdijk is in ieder geval ook in die structuurnota... waar ik het eerder over had, wordt als zodanig benoemd. Um, we hebben daar als dienst ook al gesprekken mee gehad... met uh, ja, wat mogelijkheden er zijn. Het blijkt dat daar toch nogal wat beperkingen liggen. Die liggen in de sfeer van defensie. En wat betreft uh, het vliegen met, uh, met straaljagers. Sorry? Ja, ja, daar liggen een aantal vliegen. Maar zijn ze met F-16 op de afsluitdijk te oefenen dan? Nou... Ik, ik weet niet precies hoe, de, hoe, hoe, hoe, hoe, dat, hoe dat daar zit... maar er liggen daar een aantal beperkingen in ieder geval. Er liggen in ieder geval ook beperkingen wat betreft uh, vogels... en misschien ook wel vleermuis, weet ik niet helemaal zeker. Hè, maar dat, dat betekent, hè, want wij hebben er ook eens in te denken... dat in ieder geval hele delen langs die Afsluitdijk niet in aanmerking komen. Omdat, ja, dat zijn ook internationale richtlijnen... Natura 2000 gebieden. Bij, bij mij, bij mij, hier gaat toch bij mij heel een beetje het licht uit. Um, er wordt gesproken over, over duizend wellicht windmolens op het land. En dan hebben we het over joekels. Op allerlei plekken hebben we het in het eerste uur uitgehaald over gehad. Uh, waar het op grote weerstand uh, gaat stuiten van mensen die er echt gewoon serieuze overlast van zullen hebben. Hoe ver is ook weggezet van mensen, mensen gaan het niet fijn vinden. Dan hebben we een enorm stuk in zee uh, gebouwd zelf, handmatig, wat er niet hoort. Uh, waar je, uh, dat zegt de heer Volkens terecht, uh, zo windmolens op kan zetten... en dan zijn er panologische redenen en defensie... Uh, en misschien een beetje vogels die dat tegenhouden? Ja, inderdaad, zo, zo, zo zit dat. He, dat dat geldt afspraken. ook voor andere delen van Nederland, hoor. Maar dat zijn, he, dat zijn dan weer afspraken in het kader... He, even tot die vogels beperken. Natura 2000 gebieden, nou, dat is een internationale verplichting van Nederland... om daar een aantal zaken niet te doen waar dit onder kan ja. vallen. Voor de rest, overigens, is uh, juist het IJsselmeer... Um, daar zitten nogal wat gebieden die tot die elf behoren... die zijn aangewezen om daar die grote parken te realiseren. Dus, He, dus daar mag het weer wel? Daar zijn geen vleermuizen nou ja, en vogels? Is... En daar zitten de mensen niet ja, met uh, Nou ja, voor een deel ook weer wel... maar dat is dan zoveel mogelijk buiten die vogeltrekroutes gehouden. He, dus dat is, daar, dat is een belang waarmee dat is uh, afgestemd. De heer Fokkens. Ja, mag ik nog wat zeggen? Sure. Ja, nou goed. Die fliozer heb ik zelf gezeten in de schietkamp. Dat is het niet meer. Op Vlieland. Dus er, er wordt niet gevlogen met, met uh, F-16's of, of Starfighters, wat het was. Dat, dat is vervallen. Uh, en, en, en dat, weet dat je geluid... zeker? Dat weet, dat weet ik niet zeker. Wordt er niet meer, nou, volgens mij wel. In als de verzuipen ook alle vogels naar nou het water stijgt. Ja. Dus die, die in, in de uiterwaarden zitten, ga die vogeltjes redden. <laughs> Al die idioten die met die zandzakken, de wee, als je weet dat het water hoger komt, hoog die dijken dan op. Doe eens een keer logisch. En die boer in het land, dat is ook een oude hoer, en om dat zo maar eens te zeggen. Want als hij twee tonken vangen voor zijn windmolen, zet hij hem neer. En als er iemand zegt dat wordt een bouwlocatie nou dan weet hij ook niet meer wat de groene vogels is. Dan gaan ze allemaal gauw kassen. Dus alles is gewoon gelul. Dat is ook net wat, wat de inter interviewer zegt. Van, nou zak mijn broek even af. Nou begrijp ik het niet meer. Dat, dat die dijken kunstmatig iets is en dan gelden er in ene regels. Dan moet je dat aanpakken. In de zeeënfamilie heel we rijk geworden met de wind. Ja, overigens. Ik heb heel snel zitten oefenen. In, in eind 2012 nog steeds groeven hoor. Op de vliehors. Dus, uh, oh. Ja, ja, ja. Nou, ik niet met mijn tanky. Nee, niet met je tanky, maar, maar, maar wel met F16's. <laughs> oh, nou, ja. maar dat stelt geen reed voor. Het stelt niks voor, die dingen. Nou, ik, dat stelt echt niks voor. Ik het lijkt me toch heel veel. Om... Zou er geen zeehond meer zwemmen? En, en het sterfte van de zeehonden. Er zijn er vrij veel van. Het, het, het, is al, u zei het heel goed, van dat, dat, dat je eerst een hoop larie koek. En oh, nee. eerste wil je het milieu sparen, dan doe je wat. En dan kan het ten ene niet. We zijn dus, er... dus 16 miljoen Nederlanders op het kleine stukje aarde. We zitten op een klein stukje en wij gaan het hele probleem... we gaan de wereld uh, redden met dit en dat. We hebben de grootste havens in Rotterdam. Amsterdam ook een beetje. We doen alles wat, wat, wat tegenstrijdig is. Ga ja, je ja. nog eens uit. uit. Oké, okay, dank voor bellen. Ja, oké, okay. ik ga morgen mijn onbespoten groen, groente eten. Het smaakt best lekker. Dus de mazzel. <laughs> Dag. Um, ik lees je even een mailtje voor van Peter Tangelder uh, uit, uh, uit Duitsland. Hij uh, schrijft, ik woon in Duitsland, heb ook uh, 10,8 kilowatt zonnepanelen op mijn dak. Uh, in Duitsland worden nu bij zonnepaneelinstallaties uh, boven 10 kilowattuur regelaars geplaatst. Waarmee de lokale stroomfirma de capaciteit van deze grotere installaties kan trimmen. Het netwerk zou niet eens hoeven te worden uitgebreid als we zouden overgaan van wisselstroom naar gelijkstroom. Er kan tien keer zoveel gelijkstroom door dezelfde kabel... en er is een veel minder stroomverlies binnen het kabelnet. Het probleem is dat de industrie dit niet wil... omdat ze veel verdienen aan het netwerk uitbreidingsprojecten. En de Europese samenwerking lukt ook niet vanwege landelijke stroom- en netwerkproviders. Noorwegen beschikt over zoveel natuurlijke meren die gebruikt kunnen worden voor waterenergie. Deze meren zijn eenvoudig te voorzien van een dergelijke installatie. Hierna is in 2007-2008 een onderzoek gedaan. Om de stroom die wij dan in Duitsland, Nederland, Denemarken produceren zou daarvoor gebruikt kunnen worden. Het hele plan is klaar, maar wordt in Duitsland door de grote providers geblokkeerd. Nou, ik, dit is niet jouw vakterrein, zeg ik maar even erbij. Maar tenzij je nu de, zegt, hier wil ik wat op zeggen. Nou, het, het, waar je verhaal mee begon, dat uh, slaat een beetje op een eerdere vraag... Hè? van de, de, die Belgische situatie, dat het net het de stroom niet aankon. Kennelijk is men dus in Duitsland nu zo ver... omdat daar, dat daar iets op bedacht is. Hè? Dus dat is dan toch weer een stukje... dat je een deel van de problematiek oplost. Oké. Okay. Um, Paul, hebben we een de telefoon? Ja, goedenavond. Um, ik... Dat was een reuze jammer. Dit was het kortste gesprek... Bij Paul tot nu toe. En dat gaat niet goed. Ga even muziek gaan. Laten we dat maar even gaan doen. Dan gaan we even proberen of we opnieuw contact kunnen leggen met Paul. 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Kazeloene. Vragen, opmerkingen aan Lambert Prins of dingen die u opgevallen zijn in het afgelopen uur. U kunt bellen op 0800 1121. Almoço no vai para tirezinha, confiança te com sabina de vera, lá temos nininha de saia curta, dá fazer parte na coladeira, Nova vai gozar nas la da miradouro de a vista. Almoço no vai para tirezinha, dá-te com sabina de vera, lá temos nininha de saia curta, dá fazer parte na coladeira. Não vai gozar mais mocidade, cidade Na mira do Tibete a vista logo te metim para não poder inspirar Para não ter nada de conquistar que és criada Danças preta e de falhas no vídeo, De má de um serpintinha Cabelos frisó, desfiteirinha De má cuidado, de um serpintinha Cabelos frisó, desfiteirinha Almoço não bem, estraí no espírito No é lá de Sabina de Vera Que as menininhas estão a exibir Sem vaidade, sem brincadeira Não vai gozar agora que não poder. Tudo tá acabar, pode Tudo está a acabar quando não morrer O moço não vai, estranho não no subir Múvidos é de Sabina de Vera Que as menininhas estão a exibir Sem vaidade, sem brincadeira Não vai gozar agora que não pode Nul te kabbelen om niet ik te lachen toen ik zag wat je speelde. Dansen met de tanden en vandaag nooit. en Dolly gaan een serpintinha, haar haar is blond, een spijtigheidje. Minha Sabina de Vera, das deus mininha que de saia a curte, a fazer parte na coradeira, não vai nós nas mocidade, na mirador de bela vista, almoço no beij vem nos vir, movidela a dizer lá que Sabina de Vera, que as minininha te exibe, sem vaidade sem brincadeira, não vai gozar com o que não pode, tudo acaba com o amor. Fa momenti piano po de spirar, viso, viso, evora. De gasten nog steeds wel Prins. Uh, ook in het eerste uur was hij hierbij. Uh, we hebben het over windenergie gehad. En de, de panologische problemen waar we tegenaan lopen. En uh, we hebben het nu gewoon ook breder over uh, duurzaamheid. En uh, alle manieren om daar wat aan te doen. Ten goede te keren zogezegd. Paul, we had je net in de telefoon. Toen was je weg. En nu hebben we je uh, weer, hoop ik, aan de lijn. Ja, dat is gelukt. Uh, het zal wel in mijn smartphone hebben gezeten, Die heeft wat curissen nu en dan. Kijk. Um, ik wou heel even kort iets zeggen over die meneer waarvan je een, een, een, een stukje uit zijn mail uh, hebt voorgelezen. Het verhaal gelijkspanning-wisselspanning, ik begrijp dat het niet zo interessant is, maar uh, die meneer is een beetje de weg kwijt, laat ik het zo stellen. Met gelijkspanning kun je niks. Het is totaal ongeschikt voor, het, uh, voor de overdracht en het transport van energie. Dus, uh, Waarom is dat? Kun je dat uitleggen, simpel? Nou, uh, om het heel simpel uit te leggen. Uh, er bestaat geen enkele transformator waar je een mee kunt uh, transformeren naar een andere spanning. Ah. Uh, dus om, uh, om uh, um, uh, een, een spanning bijvoorbeeld naar hoogspanning te kunnen brengen of terug te kunnen brengen naar een lagere spanning, heb je transformatoren nodig. Even, heel, even wachten, even heel simpel. Als jij uh, stroom over een lange afstand wil verplaatsen, moet, moet je spanning flink omhoog, anders wordt je verlies veel te hoog. Dat is heel goed gezegd. Dus je, je, je neemt een hoge spanning, zodat je door die, uh, door die leidingen, die, die dan ook een flink eind van elkaar verwijderd zijn, omdat ze anders spanning aan overslaan. Ja. Uh, dan kun je met een lage, lage stroomsterkte, kun je grote hoeveelheden energie verplaatsen. Dus gelijkstroom, zoals bij een accu in een auto, waarbij het ja. ene draadje een plus is, het andere draadje een min is, kan je niet transformeren? Dus kan je, kun je niet transformeren en dat verhaal is daarmee meteen geëindigd. Okay. Dus, uh, dat, uh, sorry dat ik het zo even bot zeg. Nee, zomaar maar niet gewoon, bot, het is een goede aanvulling lijkt me. Het is gewoon onzin. Oké, okay, goed. Ja, uh, goed, dat even terzijde. Dit hele verhaal loopt uh, mank en, en, en, en uh, staat eigenlijk te wiebelen op drie verschillende benen: het ene been is de plaats van opwekking, het tweede been is de tijd van opwekking en het derde been is uh, de efficiency of het rendement of hoe je het ook noemen wilt. En de, tussen, al die, tussen die drie uh, variabelen staat de boel heen, heen en weer te schudden. Uh, de energie wordt altijd, ik ben nu even pessimist, opgewekt op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Ja. Nou, dan zou je het moeten kunnen opslaan. En dat is precies de bottleneck waar we nu nog steeds mee zitten. Want ik heb wel iets gehoord over perslucht. En uh, er is wel iemand die roept iets van een stilmeer. En nog wat van die dingen. Het zou leuk Sorry? Waterstof werd ook genoemd. Ja, waterstof. Het zijn allemaal systemen waarvan het rendement te laag is in technische zin... en waarvan het rendement in financiële zin helemaal niet aanwezig is... want het is gewoon veel te duur. Dus op de een of andere manier moet er toch iemand een slimme oplossing zien te vinden... Om, uh, de gaten in de opbrengst en uh, de, de, de pieken in de vraag uh, aan elkaar te kunnen knopen. Nou, en de, de enige manier waarop dat kan, maar dat begint ook langzamerhand buiten beeld te raken, dat zijn inderdaad die gasgestookte uh, centrales. Maar die zijn door, uh, door de, de, de economie en het aanbod van, van, van kolen, uh, ja. ja, verdwijnen die uit de markt. Die worden massaal stilgelegd. Er wordt overal nu met fossiele brandstoffen gewerkt. Maar Paul, ik, ik snap jouw uh, verhaal volledig. In feite ja. is, is, is alles wat we nu doen op, het, uh, op, op dit gebied van duurzaamheid, is ofwel inefficiënt, ofwel op de verkeerde plek, ofwel op het verkeerde tijdstip ja. eh, ja. Dat Dat het is niet pessimistisch, dat, dat nee. is realistisch. Ik, denk, ik, ik snap jouw punt. Uh, maar jij snapt ook het punt dat de fossiele brandstoffen opraken... en of het nou met schadigas uh, 15 jaar verlengd wordt of niet... is eigenlijk helemaal niet zo relevant. Nee. En je snapt ook heel goed dat wij te veel CO2 de, de atmosfeer instoten. Uh, ja. En gas stoot minder CO2 uit, maar ook nog steeds, uh, nog steeds aanzienlijke hoeveelheden. Dus links ja. of rechtsom zijn wij heel verkeerd bezig. Dat ben ik ook met je eens. Alleen het punt is, en, en, en, en daar hoor ik niemand over... Wie is er nu bezig met een, uh, een techniek te ontwikkelen waarmee je op grote schaal efficiënt elektrische energie kunt opslaan? Lammert, heb je of, in, of, of laat ik het eens uitbreiden, energie kunt opslaan. Het hoeft niet eens elektrisch te zijn. Lammert? Want... Nee, nee dit, dat moet je echt aan een ingenieur vragen. Hoor, en niet aan een geograaf. Dat, ik, ik weet dat daar aan gewerkt wordt. Maar stand van zaken en op welke termijn je dat kunt verwachten... dat uh, weet ik niet. Ik wil er nog wel iets over zeggen. Want meneer zegt van... ja, het heeft met kosten te maken het is niet rendement... dat is in zijn algemeen natuurlijk wel juist. Maar je zou als samenleving op een gegeven moment... er ook voor kunnen kiezen om iets te... Uh, ik word even wat abstracter, om, om een oplossing te kiezen... die misschien wel duur is, maar die je wel dichter bij, dichter bij je doel brengt. Wat, ik zal een voorbeeld geven. We hebben de Deltawerken gehad waarbij we de Oosterschelde... aanvankelijk met een vaste dam wilden dichtgooien. Zoals alle andere gaten. Zoals alle andere gaten. Toen kwam um, het milieuaspect sterker naar voren. En wij hebben toen als doelstelling gekozen... dat wij de ecologische kwaliteiten van die zeearm in stand wilden houden. He, dat dat levert geen financieel rendement... maar dat is gewoon een doelstelling van de samenleving. dat We willen. We hebben dus toen dus voor een oplossing gekozen... voor die half-open dam die tien keer duurder was. He, dus de, he, niet, helemaal niet de goedkoopste oplossing. Om wel dat, dat doel te bereiken. Dus het idee van kosten en baten... en dat dat altijd het goedkoopste moet zijn, dat het meeste rendement... dat hoeft ook weer niet waar te zijn als jij een bepaalde doelstelling hebt... Ja, die een wat duurdere oplossing vergt. Oh, ik, ik hik ook een beetje hoor, op die pure rendementsbenadering. Ik vind het een geweldige oplossing trouwens. Ik ben, ben, ben toevallig aanwezig geweest bij de presentatie van de oplossing uh, die toen, uh, toen door die commissie uh, werd, werd gegeven over wat, wat er zou moeten gebeuren met, uh, met, die, met, met die afsluiting. En uh, dat was op zich nog een hele vermakelijke toestand. Maar uh, dat even terzijde... Um, het, het is toch een kwestie, echt geloof me, het is toch een kwestie van rendement of van botweg geld. En uh, dat verander je niet. Ik bedoel, uh, de mensen kopen bij de, bij de, bij de supermarkt ook de gekozen aanbiedingen. En ze gaan echt niet uh, massaal over naar bio-aanbiedingen uh, op het gebied van groenten of vlees. Nee, maar we hebben deze uitzending al meerdere keren over Duitsland gehad. Als een lichtend ja. voorbeeld van een land wat heel snel uh, uh, veel stroom uit, uit, uit uh, duurzame energiebronnen haalt. Ja. Uh, daar heeft gewoon de overheid. Uh, een, een paar kabinetten achter elkaar heeft gewoon die weg ingeslagen. Ja, ja. Nou, in Nederland uh, is dat uh, met een soort knippellichtbeleid aan en uit geweest. En uh, daar is uiteindelijk niks van terechtgekomen. Dus de, de particuliere huizenbezitters worden niet geïnvesteerd in zonnepanelen. En de bouw en de ontwikkeling, want we hebben ook nog zelfs bedrijven gehad... die in Nederland windmolens maakten en ontwikkelden. Ja. Nou, dat, is, dat is allemaal naar de bliksem, dat is allemaal weg. Ja, goed. Dat is de dank aan het, uh, aan het Nederlandse overheidsbeleid. Dus uh, wat dat betreft is dat ook niet bepaald een, uh, een helpende hand in, de, in deze tijden als ik het zo mag zeggen. Dank voor bellen, Paul. Graag gedaan. Dag. Dag. Um, Jaap Muileveld, misschien nog heel kort even. Ja, uh, dank u wel. Uh, mijn naam is Maarleveld, dubbel aan. Maar het is eigenlijk een hele theoretische vraag. Uh, um, er wordt gesproken over uh, deze duurzame energie als steeds een onuitputtelijke bron... Um, maar ik vroeg me af, vooral bij wind- en waterenergie. Um, stel je hebt, uh, het gaat om de wet van behoud van energie. Mm -hmm. um, uh, een windcentrale werkt op, nou stel er komt voor honderd aan energie binnen. Dan komt er een windturbine, nou die tapt daar misschien een heel klein beetje energie vanaf. Maar als we nou door blijven gaan met heel veel van die windenergie aftappen. Wat zijn dan, zouden dan uh, klimaateffecten kunnen zijn van bijvoorbeeld het te veel aftappen van de wind? Ja, lammert. Uh, ook daar wordt onderzoek naar gedaan. Uh, ik weet wel dat uh, je een zogenaamde windschaduw hebt. En dat betekent dat achter een flink park he, met hoge turbines, dat je dan. Vele tientallen kilometers daarna uh, heeft dat nog effect... dat die wind toch iets minder is. En ik heb ja. zelfs wel eens gelezen dat als je aan de oostkant van Engeland... forse windparken zou bouwen, dat, dat wij in Nederland dan last daarvan krijgen. Maar goed, wat is last? Dat betekent gewoon minder wind. Iets minder wind, ja. Want, uh, dat, en dat heeft met de klimaatverandering waarschijnlijk te maken. Uh, men is op een gegeven moment uitgegaan van een bepaalde hoeveelheid wind... die er waait, en dat blijkt uh, toch een beetje tegen te vallen. He, dus die opbrengsten zijn omdat die wind minder is gaan waaien dan aanvankelijk werd verwacht. Zijn, om die reden zijn die opbrengsten ook iets lager geweest. Nou, maar dat gaat, zou... het gaat over rendementen. Ja, zegt van de, de wet van energie, eh, behoud van energie. Uh, ergens moet je absorbeert energie, dus daar, daar verdwijnt iets als het ware. Maar bij zonne-energie is het waarschijnlijk zo ongelooflijk onmeetbaar klein dat het geen enkel verschil maakt. Ja, kijk, een laag- en hoge drukgebieden ontstaan ook voortdurend, he, waardoor die atmosfeer toch in beroering blijft. Dus herstaansdringen, die, die wind op zich is gratis. Ja, ja, ja al ja, zou je het ja, land volhouden met raad... modus dat zal klimatologisch niks uitmaken. Nou ja, op, op kleine schaal schijnt het wel te zijn... dat er door temperaturen toch iets kunnen veranderen. He, dat, ik heb daar wat over gelezen. Maar ja, ook daar is het... Uh, de uiteindelijke conclusie en wat dat zou moeten betekenen voor wel of niet... en op welke plaatsen wel of niet bouwen... Uh, ben ik nog niet tegengekomen. ja heel kort nog even. Ja, nou ja, bijvoorbeeld ik zit dan ook bij water... Uh, juist bij waterenergie. Als je de getijden gaat aftappen... Kijk, ik heb het over echt theoretisch. Hè? Je, je gooit een hele kustlijn vol met getijden uh, ophef, uh, stroom op, uh, opwekken via getijden. Ja. En je zet de hele kust van Europa vol. Even theoretisch, we hebben het over 100 jaar verder. Zou zoiets dan invloed kunnen hebben? Of blijft het zo'n klein percentage dat het nooit invloed gaat uit, uh, hebben? Ja, eb en vloed blijft natuurlijk gewoon doorgaan. Hè? We hebben die getijden centraal in Nederland. Uh, bij mijn weten niet, maar... Uh... Aan de, in Frankrijk bijvoorbeeld wel. Hè. Maar, maar dat getijf is ook veel groter. Daar is het veel groter en is dan, dan is het ook pas efficiënt. En dat werkt al tientallen jaren. Ja, hartelijk dank. We gaan deze uitzending ja. afsluiten. Dank je wel, Lammert-Prins. Ik wil je ook heel hartelijk danken dat jij hier was deze twee uur. Als we elkaar over tien jaar spreken, staat er dan een nieuw Nederland op de kaart als het om energie gaat? Ik denk wel dat er hele grote dingen veranderd zijn, ja. ja. Ja, het kan niet anders. Dat zal we moeten. Ja. Ergens toch? Dat zal wel moeten. Zometeen op deze zender Omroep Max. Nachtzuster Astrid de Jong gaat achter de microfoon zitten. En uh, daar kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen. Lambert, Dan hartelijk dank nogmaals dat je hier was. Twee uur lang. Uh, en nu maar afwachten waar het kabinet mee gaat komen. Althans eerst de energieraad en volgens het kabinet. Ja, als het goed is voor het uh, recess, hè. Maar dat wordt nog doorwerken daar. Precies. Dank je